10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rond deze tijd komt de Noorse rechtbank met het vonnis tegen Anders Breivik. Het proces tegen de Noor begon in april. Want vorig jaar zomer doden die 77 mensen toen hij in het regeringscentrum in Oslo een bom liet afgaan... en een massaslachting aanrichtte op het eiland Utøya. Het voorlezen van het vonnis in de rechtbank in Oslo begint dus rond deze tijd... en verwacht wordt dat de straf al snel duidelijk wordt. Daarna zullen de rechters enkele uren de tijd nemen om de toelichting voor te lezen. Grote vraag is of de rechters hem toerekeningsvatbaar verklaren of niet. Als Breivik wordt beoordeeld als niet toerekeningsvatbaar... zal hij de komende jaren in de gevangenis worden behandeld. Er is inmiddels een speciale plek voor hem gecreëerd. In de gevangeniscomplex even buiten Oslo is een appartement ingericht... waar hij ook behandeld kan worden. Breivik zelf hoopt dat hij gezond wordt verklaard. Hij vindt zijn daden een extreme, maar wel een logische stap... in zijn strijd tegen de multiculturele samenleving. De koninklijke marechaussee is tevreden over het verloop van de zomer op Schiphol. Er waren weinig incidenten en de invoering van het zogenoemde kinderpaspoort zorgde nauwelijks voor problemen. Volgens de marechaussee is het acht of negen keer voorgekomen dat een familie niet op vakantie kon, omdat de kinderen geen eigen paspoort hadden. Sinds 26 juni is dat verplicht. Ook over de paspoortscan, waarbij reizigers zelf een zuil, eh, langs een zuil hun paspoort kunnen scannen, is de marechaussee tevreden. Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt. Dat schrijft hij in een verklaring op zijn website. De dopinginstantie beschuldigt de ex-wielrenner van dopinggebruik. Armstrong heeft nog in een kort geding geprobeerd de aanklacht van tafel te krijgen. Maar zijn verzoek is afgewezen. En dat betekent dat hij zo goed als zeker voor het leven wordt geschorst. En dat hij zijn zegens moet inleveren. Volgens correspondent Frank Renaud openen alle nieuwsbulletins in Frankrijk met dat nieuws. En stellen ze allemaal dezelfde vraag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 Op dit moment nog geen uitspraak in de zaak Anders ik Zometeen hoort u er natuurlijk veel meer van hier op Radio 1 bij Sven Kokelman. Ik heb nog het weer, eerst enkele buien, verder vrij zonnig en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vrij veel buien, vooral in het westen en noordwesten en het wordt een graad of 22. ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de A10 bij Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Tussen Geuzeveld en de Koentunnel 5 kilometer. Aan de andere kant op staat 2 kilometer. Hier is de rechte rijstrook dicht. In de tunnel dus. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os loopt het vast door werkzaamheden. Tussen knooppunt Valburg en knopend Ewijk 4 kilometer.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 Nu volgt zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Hé! Hé! Hé! In het leven zijn er nu eenmaal plussen en minnen. Maar er is maar 1,50 plus. Lijst 16. Henk Krol. De politieke partijen hebben de ouderen volledig in de steek gelaten. De ouderen zijn er het meest in koopkracht op achteruit gegaan. Als er geen radicale verandering komt, gebeurt dat de komende jaren opnieuw... Pensioenen werden niet geïndexeerd. De AOW bleef achter bij de loonontwikkeling. Daarbovenop dreigen veel pensioenen fors gekort te worden... terwijl de kassen van de pensioenfondsen goed gevuld zijn. Prijzen en btw gaan wel omhoog. De overheidstarieven reizen de pan uit. 50-plussers zonder werk komen bijna nooit aan een baan... als solliciteren ze zich suf. 50-plus wil dat hierin verandering komt. Dat kan op 12 september... Ga stemmen. Stemlijst 16. De partij 50+. Plus. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De rechtbank in Noorwegen, in Oslo, heeft zojuist vonnis gesproken... in de zaak Anders Breivik voor de aanslagen vorig jaar... waarbij 77 mensen de dood vonden. Roelien Kreton, correspondent daar in de rechtbank. Hoe luidt het vonnis? Ik hoor je heel slecht. Ik vraag in haar. Hoe luidt het vonnis? Het volgens luidt dat Anne Breivik uh, gevangenisstraf uh, zal krijgen. En hij zal uh, de zwaarste vorm van gevangenisstraf krijgen. En dat betekent dat die gevangenisstraf... Uh, voor onbepaalde tijd verlengd uh, kan worden. En dat betekent dat ja, de kans groot is dat hij uh, zijn hele leven... of in ieder geval een groot deel van zijn leven vast uh, zal zitten. Ja. Hij wordt dus toerekeningsvatbaar verklaard... want dat is de consequentie van het feit dat ze hem naar de gevangenis... willen sturen de rechters? Uh, precies. Hij wordt uh, toerekeningsvatbaar uh, verklaard... en dat was uh, de grote vraag hier. Uh, daar ging het allemaal om. Er was veel uh, twijfel over... Uh, door rekening uh, zou betekenen gevangenisstraf. En dat is nu gebeurd. Juist. Hoe reageerde hij zelf? Sorry, uh, zet het nog één keer. Hoe reageerde hij zelf? Want ik zag een minlaam, minzaam lachje op zijn lippen verschijnen. Ja, hij is hier uh, blij mee, anders wijs ik. En gek genoeg, uh, de meeste Noren ook. Kijk, anders wijs ik uh, gevangenisstraf. Uh, omdat hij niet als gek wil worden weggezet. Hij wil serieus worden genomen. En hij wil vanuit de gevangenis ja, een helder rol uh, uh, naar zich toe trekken. En een netwerk opbouwen. Dus dit is wat hij uh, wilde. Ja, hij heeft ook aangegeven dat als hij toerekeningsvatbaar zou worden verklaard. en veroordeeld zou worden tot gevangenisstraf. in plaats van tot een TBS-behandeling. hij waarschijnlijk niet in hoger beroep zal gaan. Denk je dat dat ook uh, het geval zal zijn zo? Ja, dat denk ik zeker. Dus hij heeft inderdaad uh, gezegd alleen als hij ontwikkelingszakbaar uh, verklaard uh, zou worden... dat hij dan in hoger uh, beroep zou uh, gaan. En dat is uh, nu niet het geval. Dus hij heeft gekregen wat hij uh, wilde. Juist. Dus Anders Breivik gaat achter slot en grendel voor onbepaalde tijd. In eerste instantie voor 21 jaar. Ja. Ik, ik hoor je heel slecht. Ik ben even naar buiten gelopen... en de, de verbinding is hier heel uh, slecht. Anders het, ik krijg je gevangenis af, ja. Ja, goed. En laatste vraag nog, uh, als de verbinding het houdt. Uh, de nabestaanden. Want ik heb ze vaak voorbij zien komen op televisie... en sommigen vonden dat hij dan maar in een tbs-behandeling moest uh, verdwijnen... en anderen zeiden nee, uh, laten we maar voor, uh, voor de rest van zijn leven opsluiten. Enig idee hoe die nabestaanden zouden reageren op de aard van dit vonnis? Ja, kijk, deze verdeeldheid. De meeste uh, nabestaanden vinden toch dat zij gevangenisstraf moet krijgen. Omdat uh, ze de uh, gedachte moeilijk meer te accepteren dat en uh, zou worden behandeld door uh, psychiaters. En uh, er bestond ook de angst dat Drijvic uh, op een gegeven moment uh, genezen verklaard zou worden. En dan weer uh, zou worden vrijgelaten. Zelfs al zou die kans klein zijn. Dus ik denk dat dat toch wel opluchting is van de meeste nabestaanden. Bovendien betekent dit dat het niet in hoge beroep zou gaan. En dat was echt, zou echt een schrik scenario zijn voor veel mensen. Als hij onverwetend klappbaar slaat zou worden, zou hij in hoger beroep gaan. En dat zou betekenen dat het hele proces weer opnieuw gevoerd zou moeten worden. Dat gebeurt nu dus niet. Goed. De rechtbank heeft geoordeeld. Hij verdwijnt achter Slot en Gendel. Anders brijf ik uh, in ieder geval voor onbepaalde tijd. Uh, in eerste instantie voor 21 jaar. En hij is dus toerekeningsvatbaar verklaard door de rechter. Ronin Kreton vanuit de rechtbank daar in Oslo. Ik dank je wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu om 9 minuten over 10 naar de verkiezingen in Nederland. De VVD maakt met haar standpunt over ontwikkelingshulp een enorme vergissing. Dat zegt Joris Voorhoeven. Weet u nog, oud-fractievoorzitter en oud-minister voor diezelfde VVD... en tegenwoordig lid van D66. Meneer Voorhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de denkfout die ze maken? Dat ontwikkelingssamenwerking... Uh, geen voordelen voor Nederland oplevert en voor een groot deel weggegooid geld zou zijn. Uh, terwijl het uh, rechtstreeks in het Nederlands belang is om op dit punt een uh, positieve rol te spelen. Ja, maar er zijn toch allerlei rapporten verschenen ook in, uh, uit de boezem van de VVD-fractie... waaruit blijkt uh, dat uh, er heel veel geld naar ontwikkelingshulp is gegaan... waarbij uh, het rendement nauwelijks te omschrijven valt. Nee, dat is niet juist. Dat zegt de VVD, uh, maar dat is niet juist. Uh, de ontwikkelingssamenwerking van Nederland scoort heel hoog. Het percentage uh, projecten en programma's dat faalt... is lager in de ontwikkelingssamenwerking... dan de projecten en programma's en nieuwe investeringen... van het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Ja. Om maar niet te spreken over een aantal grote missers... van overheidsinvesteringen. De ontwikkelingssamenwerking bouwt steeds meer ervaring op... werkt in hele moeilijke omstandigheden... en desalniettemin uh, is hij zeer succesvol... Wat is dan succesvol? Um, mensen bereiken die uh, ziek zijn. De malaria bijvoorbeeld is enorm verlaagd. Um, uh, kinderen basisonderwijs geven. Dat zijn hele succesvolle projecten. Ja. Um, maar, als ik u even mag onderbreken... de VVD zegt niet dat je die mensen niet meer zou moeten helpen. De VVD zegt dat mensen dat ook zelf kunnen doen. Dat particulier initiatief daar ook aan kan bijdragen. En de NGO's, die non-governementele organisaties... dat ook op eigen houtje kunnen doen met steun ja. van particulieren... en dat je daar geen overheid voor nodig hebt. Kijk. Het is heel belangrijk, en daar ben ik het met de VVD eens... dat particuliere organisaties een grote rol hebben. Want die kunnen dingen die overheden niet zo goed kunnen. Die kunnen werken in landen die corrupte regeringen hebben. En die kunnen die corrupte regeringen uh, mijden als de pest. Door rechtstreeks gemeenschapsontwikkeling op basisniveau te doen. Maar je hebt ook bedrijven nodig die investeren. Je hebt ook overheden nodig die andere overheden helpen zich te verbeteren. Uh, particuliere hulporganisaties en bedrijven zorgen niet voor infrastructuur. Die zorgen niet voor een nationaal goed onderwijssysteem. Die uh, kunnen allerlei dingen niet die een staat moet doen. Ook in ontwikkelingslanden. Hm. En daarom heb je drie partijen nodig voor betere ontwikkeling... en voor het aanpakken van de ernstigste armoede- en hongerproblemen. Ja, maar goed, in kringen van de VVD hoor je dan... ja, luister, we kunnen niet in ons eentje in Nederland de hele wereld redden... en we hebben nu even een paar andere dingen aan ons hoofd. Ja, uh, dat geldt voor ieder land, dat je niet in je eentje de wereld kunt redden. Daarom is internationale samenwerking nodig. Een groot aantal landen moet dat doen. Er zijn een aantal landen die hun plicht op dat terrein serieus nemen. Ik denk vooral aan de Scandinavische landen. Nederland hoorde altijd bij de groep van vijf à zes landen... die de internationale afspraken goed uitvoerden. Stond daar echt niet alleen was echt niet zomaar een voortrekker. Er waren landen die beter presteerden dan Nederland. Uh, en Nederland heeft die groep nou verlaten. Ja. En de VVD wil het nog erger maken door de ontwikkelingshulp te halveren. Ja, u noemt dat in strijd met het liberalisme zelf. Ja. Waarom? Ja, liberalisme is in essentie bevordering van rechten van de mens. Het richten van overheidsbeleid op vrijheid en rechten van de mens. Dat begint met het recht op een veilig bestaan. Op voedsel en veilig drinkwater voor je kinderen en voor jezelf. Dat betekent dat je je daar als liberaal voor moet inzetten. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zijn de argumenten van het bedrijfsleven... in VVD-huis ook altijd tamelijk sterk. En gaat het gewoon om een, om een, om een balans die je maakt? Wat stop je ja. erin en wat haal je eruit? Ja, kijk, het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol. Die kan investeren in ontwikkelingslanden, maar de landen met zeer omvangrijke arme bevolkingen... de landen in grote onrust en instabiliteit... met weinig opgeleide mensen... zijn niet zo interessant voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil opgeleide mensen die gezond zijn... en die arbeidsproductiviteit hebben. Ja. Dat betekent dat je het niet alleen maar aan het bedrijfsleven kunt overlaten... want daar is het bedrijfsleven niet voor. En daar heb je dus de overheid voor nodig? Zeg daar uur. heb je de overheid en de particuliere hulporganisaties voor nodig. Ja. Maar goed, het is toch bij mijn weten niet zo... dat de VVD in uh, haar verkiezingsprogramma pleit... voor het afschaffen van alle ontwikkelingshulp. Nee. Nee. Het beperken en, ja. en, en meer focussen op een paar hoofdtaken. Men wil het halveren ja. en uh, doet het voorkomen... alsof de ontwikkelingssamenwerking uh, uh, vaak mislukt. Het tegendeel is waar. De wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat er positieve effecten zijn op uh, de groei van een groot aantal landen... en het welzijn van mensen, dat is nog belangrijker dan groei. Ja. Die effecten zijn alleen niet heel erg groot... omdat de ontwikkelingssamenwerking heel erg klein is. Die is maar een paar cent per ontvangende persoon... Per jaar. En daar mag je dus geen wonderlijk grote effecten van verwachten. De ontwikkelingssamenwerking moet niet minder, moet juist meer en beter. Ja. Ik geloof niet dat u snel terugkeert hè, naar de VVD als ik u zo hoor. Nee. Ik hoop dat de VVD terugkeert op deze uh, foute zijweg die men is ingeslagen. Want de VVD heeft in het verleden, sinds de jaren zestig, altijd de uitvoering van internationale hulpafspraken gesteund. Ja. Maar goed, daar nemen ze dus nu in enige lijn mate afstand van. Ja, dat is verkeerd en uh, daar wijs ik dus op dat dat uh, anders en beter kan. En uh, ik hoop dat de VVD uh, dit pleidooi staakt en na de verkiezingen alsnog bereid is uh, om uh, de afspraken die Nederland heeft gemaakt over internationale ontwikkelingssamenwerking gewoon uit te voeren met andere partijen. Ijdele hoop of realisme? Ik denk dat het realisme is, want ik vind het ook politiek onverstandig... dat de VVD dit standpunt inneemt. Want ofwel men uh, zet zichzelf in een hoek uh, met de PVV... Uh, waar geen ontwikkelingssamenwerkingsprogramma mee is af te spreken... Yes. ofwel men werkt samen met andere partijen een coalitie en doet het alsnog. Als de VVD leiding wil nemen in een komend kabinet moet men akkoord gaan met een behoorlijk ontwikkelingsprogramma. Nou, waarom vertel je dan voor de verkiezingen... dat je dat niet wil doen en dat je de beuk erin wilt zetten? Joost Voorhoeven, oud-fractievoorzitter en oud-minister voor diezelfde VVD. Tegenwoordig overigens lid van uh, D66. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Ja, verzamelen. Ondanks bezuinigingen...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 Nog één keer afzien, dames en heren. De recruten zitten in de laatste weken van hun opleiding... en dat betekent examens, hoort u in de bijdrage van Marielle Beers. Wat gaan we doen? We gaan een stukje praktijk herhalen. Nou, praktijk in de zin van een stukje examen, mor. ruimte. We gaan drinken binnen. We gaan bij elkaar de uh, filterbus afdraaien. We gaan de schriktest doen. Dus masker wordt eventjes van je gezicht afgetrokken. En dat allemaal, terwijl de ruimte vol stroomt met een gas dat op je keel... ...en je ogen slaat. Ja, zijn we klaar voor? Oké, kan de eerste vier kunnen opstellen. En daarom volg ik het examen door een raampje in de muur. Alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan met die mensen... ...gaan we nu uh, uh, de komende periode toetsen of testen. Ze dus moeten gewoon laten zien dat ze het beheersen. Gelukkig is daar squadroncommandant Patrick Tellowie voor tekst en uitleg. Die gaan ik roken. Je ziet daar een hoop rook ontstaan. Het is een hele lage concentratie. Als wij nu naar binnen zouden lopen... Dan hebben we wel even last van wat uh, tranen in de ogen en uh, geïrriteerde luchtwegen. Maar het, uh, uh, het is onschadelijk. Ze hebben ook allemaal een masker op nu? Ja, iedereen masker op met een echte filterbus. Ze krijgen dadelijk allerlei situaties voor gespiegeld. Uh, als een filterbus bestaat, dan gaan ze nu oefenen. Je ziet ze bij de filterbus zijn. Alles gaat buddiesgewijs. gewijs. Ze staan tegenover elkaar en ze hebben met hun hand de filterbus vast. filterbus van de buddy vast. Ja, mocht hij kapot zijn of hij is verzadigd, want na zoveel tijd, dat berekenen wij, zijn ze vol. Dan ga je de filterbus wisselen, dus dan is er een dreeuw vol. Ze eraf inderdaad, zie ik. En erop weer, ja. En er weer op. En al die tijd mag je geen ademhalen. Ja, dus er wordt gewoon een tril van de buddy. Hé, de duik van de majoor gaat omhoog, dat is goed is goed gegaan. Kijk, de deur gaat open. Ja. Zij zijn klaar. Ja, voor deze oefening. Ze doen een paar oefeningen. Ik, ik ruik het? Ja, je ruikt het. Een beetje een chloorachtig geurtje lijkt het. Ja. ja. Wat is nou de lastigste om te doen? zijn wat uh, meer handelingen tegelijk? Je ja. moet je ademen houden, dat is al wat stressvoller. En je ogen dicht, dus je ziet niks. Dus je moet alles ja, op de tas doen. Jij zit een beetje je ogen te wrijven. Prikt het? Nee, dat valt er mee. Maar ma met een masker op is het gewoon niet leuk. Dus. Uh, even iets zweet van mijn gezicht dan. En was dit het moeilijkste van de opleiding? <laughs> nee. <laughs> nee, Wat, ik denk dat het moeilijkste denk ik, ZHK, of ZHK ja, denk ik. Voor de meeste. Wat maar is ook, dat? Zelfhulp kameradenhulp is gewoon een soort EHBO, maar dan van de militairen. En als jullie nou terugkijken op deze opleiding? Ik vond het op zich wel, uh, wel leuk en leerzaam. Zwaar, op sommige momentjes. Vooral de GVA vond ik het zwaarst. Die Bielse Mars. Ja, de vond ik het zwaarste. Maar die GVA was wel uh, anders. Laten we daarop houden, veel zwaarder. Maar voor de rest over de algemene opleiding vond ik het wel een uh, leuke leerzaam. We hadden vorige week dan een eindoefening. Ja, ze zeggen de grootste vijand is, uh, is het, uh, ja, het wachten. Vervelend. Wij, uh, wij moesten soms wel echt gewoon een uh, paar uur uh, in een lichtsluif liggen of in een, uh, yeah, in een bunkertje. En uh, wachten totdat de vijand kwam. En dat, uh, yeah, dat duurde soms echt uh, nou een halve dag, soms wel eens een hele dag. En dan zit je maar te wachten, je hebt heel weinig eten, dus uh... en we heel weinig slaap, want dan denk je uiteindelijk je kan lekker gaan slapen en dan worden we uiteindelijk toch aangevallen door een oefenvijand s'nachts en dan uh, ja, dus uh, eigenlijk ook het omschakelen. Bij de eindoefening komt alle theorie samen in de praktijk. Major Patrick Telloï. Ja, want we kunnen wel alles individueel. Hè? Kun je een noodverbandje aanleggen, kun je je masker op tijd plaatsen. Maar ze moeten ook laten zien dat ze met een masker op een noodverbandje kunnen leggen. Omdat een, een situatie in een crisisgebied kan er zo zijn dat je dus inderdaad in die omstandigheden verkeert. En kunnen ze dan de linker leggen. Daar hebben ze vorige week prima doorstaan. Het was uh, pittig. Dus ook aan de verzwaarde omstandigheden hebben ze gewoon uh, laten zien dat ze die vaardigheden gewoon beheersen. Dus we gaan deze club binnenkort afduwen. Zoals het dan bij ons heet. En dan uh, duwen ze de krijgsmacht in. En dan zijn ze klaar voor uh, een vaktechnische opleiding. Maar dan staan er wel een paar goede militairen. Vandaag is een zware dag. Een zware dag voor Defensie. Minister Hille maakte begin april zijn bezuinigingsplannen op personeel en legermaterieel bekend. Landelijk vervallen er dik 12.000 banen. Waarvan 6.000 door gedwongen ontslag. Het houdt mensen wel bezig. Uh, ook onze instructeurs weten niet of ze uh, volgend jaar nog een baan hebben. Dus ja, het is geen fijne tijd. Het uh, is niet optimaal, laat ik het zo zeggen. Uh, om nu bij Defensie uh, je werk goed te kunnen doen. Maar de mensen zijn er wel zo, op, zijn zich bewust van. Ik moet het wel 100% afleveren. Ja, we weten niet waar we volgend jaar staan. Ook ik weet niet of ik uh, in januari nog een baan heb. Die fase gaan we nu in van, uh, dat iedereen een beetje beeld bij krijgt. Van, uh, is er daar nog plek voor mij? En dat vind ik dat wel het fijne van het bedrijf. Iedereen blijft wel... Uh, de volgende aan de slag. Deze leerlingen hebben niks gemerkt van de realisatie in die zin dat ze minder les hebben gekregen of zo. Die hebben de volle aandacht gehad. En uh, ook de leerlingen houden het bezig. Maar die gaan ook gewoon, wat ik straks al zei... dit is een op- en toplichting. En die geeft full swing uh, aandacht aan het kader. Dus we hebben ze goed bezig kunnen houden. Ja, op zich ben je daar niet echt mee bezig. Je weet uh, hoe je hele opleidingstraject eruit ziet. En, uh, en sommigen zijn gewoon tot 2014 zijn ze zoet met hun opleiding. En uh, ja. ja, je doet het gewoon. Je denkt er eigenlijk niet bij na. En dat is denk ik ook wel beter, want anders motiveer je jezelf ook niet meer voor je opleiding. Vroeger had je een baan voor het leven, dat is niet, uh, niet meer zo. Uh, maar je kunt er wel je hele leven lang werken bij Defensie. Maar dat ligt aan jezelf. Als jij er energie in stopt om je te ontwikkelen bij Defensie, kan dat. Maar je krijgt ook genoeg bagage mee om na zes jaar of tien jaar, of waar je voor kiest, uh, prima aan de kunnen in de burgermaatschappij. En ook daar zijn we dan gewaardeerde minder.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 Volgende week in KRO, Goedemorgen Nederland. Kind op bestelling. Dat is volgende week. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgen-nederland. Straks 130 op de A2. No way, zeggen ze in de aanpalende gemeente. Eerste dochtertumeur. Hier is Siska Dresselhuis. Hollanders zijn bange mensen. Ze willen elk ongeluk voorkomen, zei de Vlaamse journalist Jan Leijzen, Verguist presentator van het televisieprogramma Zomergasten in een interview. Hij had het niet over zijn eigen gasten, want die hebben niks van hem te vrezen, hebben we inmiddels gemerkt. Nee, het was meer een algemene indruk van zijn noorderburen. Hij kwam tot deze verzuchting toen hij een Hollandse kleuter met een valhelm op een driewielertje zag fietsen. Een valhelm alsof het kind moest meedoen aan een gevaarlijk stuntprogramma... of zich door het verkeer van New York moest manoeuvreren. Jan Leijzen heeft groot gelijk. Wat zijn we de afgelopen weken niet gewaarschuwd voor noodweer dat niet kwam... maar waarvoor de NS inmiddels wel allerlei treinen had laten uitvallen... wegens mogelijke blikseminslag. En dan was er natuurlijk ook nog de hittegolf van welgeteld twee dagen. Wat we daar niet over hebben moeten horen voordat het zover was... Als over een meteorieteninslag vanuit het heelal op het programma stond. We moesten binnenblijven, ramen en deuren dicht houden... en heel veel water drinken. En als we dan toch naar buiten moesten... dan ingesmeerd met factor 1001, een hoed op het hoofd... en een fles water aan de mond. Voor bejaarden leek de hittegolf helemaal de doodsklap te kunnen worden... Een officiële woordvoerder van de AMBO, de Algemene Bond van Ouderen... verklaarde dat senioren extra gevaar liepen... vooral als ze minder dan 3 liter water per dag zouden drinken. Nou moet je van 3 liter vocht wel heel erg vaak naar de wc. Zowel overdag als nachts. En dat lijkt me nou pas echt gevaarlijk. In het donker met je dubbel focusbril... je stok of je rollator naar de wc moeten lopen. En dat een paar keer per nacht. Dan zijn vuilhelmen geen overbodige luxe. En dat zal zelfs Jan Lijsen met me eens zijn. Zij, Siska Dresselhuis. Maandag het humeur van Henk Westbroek cœur de pyrex résiste je ne je suis bien perplexe, je ne peux pas, résoudre aux adieux. je sais bien je sais bien qu'un pas, de n'a pas, de chance, ou fais peu. Mais pour moi, une ex, les questions voudraient Tu as mis à l'index de un vieux blog, non gris bleu là. Tu pour moi une hex. Application, faudrait mieux. Sous aucun prétexte un jeune femme de votre sérieux. Mais c'est ni Kénex, On On On François Hardy. Adieu. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. De gemeente Vecht, dames en heren, zit in de gordijnen... en voelt zich overvallen door het plan van de minister van Verkeer en Waterstaat... mevrouw Schults van Hagen. En het plan dat ze gisteren lanceerde om vanaf december al de maximumsnelheid op de A2... naar 130 km per uur op te schroeven. Pieter de Groene, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Dat ze u over het hoofd heeft gezien. Nou, dat weet ik niet. Ze heeft wel in het verleden een brief gestuurd naar de gemeente... waarin ze aankondigden een formele procedure te zullen starten. Ja. En dat wij in die formele procedure... onze zienswijze mogen kenbaar maken. En dat zullen we ook zeker doen. Ja, maar het is een rijksweg, hè? dus daar gaat u toch niet over, of wel? Nee, maar hij loopt wel door de gemeente Stichtse Vecht. En er zijn bij het uitbreiden van deze snelweg... om de doorstroming te verbeteren... duidelijke afspraken gemaakt met de inwoners... van onze oude drie gemeentes. Ja, dat zijn uh, Maarsen, Breukelen en Apkoude. Loenen. Loenen, neem me niet kwalijk. Ja. Um, en nu? En nu, ja, de zienswijze procedure komt eraan. Uh, daarnaast hebben wij begrepen dat de minister ingaat op ons verzoek uh, om te komen tot een gesprek. Dat zal volgende week plaatsvinden. We vinden het alleen jammer dat dat gesprek pas plaatsvindt nadat de brief verstuurd is. Dat hadden we liever andersom gezien. Ja, het zijn verkiezingen, hè? Ja, dat zal ongetwijfeld een beetje meespelen. Ja, maar goed, gaat u het tegenhouden? Uh, we gaan in ieder geval heel duidelijk maken wat wij ervan vinden. En ook duidelijk maken dat afspraak is afspraak. En die afspraken zijn nog helemaal niet zo oud... Nee. Dus wat ons betreft uh, staan die nog steeds. Ja, dan zegt de minister, uh, ik heb u gehoord en ik heb u begrepen en we doen het toch. Ja, daar word je dan even stil van als dat uh, de conclusie zou zijn. Maar uh, onze inwoners zijn duidelijk, onze gemeenteraad is heel duidelijk. Die heeft onomwonden besloten dat ze dit niet willen. Ja. En dan is de rol van het college om dat uit te voeren. Ja, maar goed, wat gaat u dan vervolgens doen? Gaat u naar de Raad van State? Gaat u een filefuik opzetten op die A2? Wat, wat gaat u doen? Nou, die filefuik, daar zijn niet al de beste uh, <laughs> herinneringen aan. Nee, wat wij zullen doen is uh, stap voor stap, we beginnen volgende week met het gesprek met de minister. Uh, daarnaast zullen we ook uh, in het college en uiteraard onze gemeenteraad informeren. En elke keer zullen we ons beraden op de volgende stap. Juist. In ieder geval is de minister gewaarschuwd, ze vindt Pieter de Groene op haar weg. Uh, dat zou zomaar kunnen. <laughs> en u bent, u bent van D66, hè, voor de duidelijkheid. Uh, ja, dat klopt. Ja. goed. Uh, we zullen uh, weten uh, binnenkort hoe het afloopt. En uh, hou ons op uh, de hoogte vooral. Gaan we doen. Pieter de Groene, wethouder van de gemeente Stichtsevecht. Maarsen, Breukelen en Loenen dus aan de A2. Het is half elf, dames en heren. Geen verbinding nog met Prem, Radakashoun en Naida. Want die zitten ergens in Amsterdam. Nee, in Den Haag, begrijp ik. Maar de verbinding laat op zich wachten. Dus kondig ik nu dan maar zelf het warme, aangename stemgeluid. Oh nee, de Bourgondische zegt, ja. zegt Prem altijd. Jan van der Putten, over Anders blijf ik ongetwijfeld. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, de rechtbank in Oslo heeft Breivik toerekeningsvatbaar verklaard. Hij gaat zeker 21 jaar de cel in en die straf kan worden verlengd... zolang die een gevaar vormt voor de samenleving. De rechters kwamen tot een unaniem oordeel. En Breivik had vooraf verklaard dat hij niet in beroep gaat... als hij toerekeningsvatbaar zou worden verklaard. Het Noorse Openbaar Ministerie wilde dat Breivik ontoerekeningsvatbaar zou worden verklaard. Rijke schoolbesturen die geld hebben opgepot, moeten hun reserves alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister van Bijsterveld in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt onder meer dat bijna de helft van 214 onderzochte basisscholen meer geld in kas houdt dan toegestaan. In totaal gaat het om 136 miljoen euro. De dyslectische broers Enrique en Hugo zijn begonnen aan hun internationale zeiltocht. Een uur geleden vertrokken ze vanuit hun woonplaats Vijfhuizen. Gisteren moesten de ouders van de jongens nog voor de rechtbank verschijnen. De Raad voor de Kinderbescherming wilde dat de jongens met spoed onder toezicht zouden worden gesteld. Maar de rechtbank in Haarlem vindt de zaak niet spoedeisend genoeg.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 AMB verkeersinformatie met een drietal files. Eerst bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A28... vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Hoevelaken en Nijkerk staat 6 kilometer. Aan de andere kant van de vangrail richting Utrecht dus... staat bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Rem Time. Rem Radakation. Over twee weken en vijf dagen, op woensdag 12 september, mogen wij onze Tweede Kamer der Staten-Generaal gaan bemensen. Simpele mensen willen u doen geloven dat de dag gaat... tussen de personen Emil Roemen en Mark Rutte. En dat is lekker gemakkelijk, hè? Maar luisteraars, we kiezen echt 150 volksvertegenwoordigers... en wij zijn een land van voorzitters en niet van presidenten. Diederik Samson heeft in de fractie net zoveel stemrecht... als de nummer 4, Tanja Jadnan, aanzien. Over pech tot SAP, team en andere leeskrakers zal er nog veel meer belastinggeld worden verspild... zowat met nutteloze informatie, zoals hun vakantiefoto's. Maar wij van Primtime geven tot eind augustus de kandidaatkamerleden... die in relatieve anonimiteit dit land gaan regeren volop de ruimte om zich aan u voor te stellen. Vandaag is mijn gasten Angeline Maria-Catharina Eising, geboren op 1 april 1960 te Sint-Isodorus Hoeven... en sinds januari 2003 Tweede Kamerlid... en nu nummer 15 op de lijst van de PvdA. Voor alles wat u wilt vragen of zeggen, mag u langskomen. We zitten in Dudok in Den Haag, de achterste kamer. U mag ook bellen 0800 1121, 121 ntrnl en Hekje Primtime Radio 1. Het is vrijdag 24 augustus. Ik heb er ontzettend veel zin in... Live vanuit Den Haag, welkom bij Primtime. It's Primtime! Dag, Angelien. We kennen elkaar al negen jaar. dus ik ga niet mevrouw Ees, ik zeg, en dergelijke. En je bent twee jaar ouder dan ik, dus dat is wel een verschil. Dat is nog heel jong, dus uh, dankjewel, ja. dankjewel, Prem. Uh, uh, um, eerst de reactie op Breivik, hè? Uh, Toen ik vatbaar verklaard en uh, veroordeeld tot gevangenisstraf. Ja. Yeah. Ik, ik hoor net... Uh... De reactie, dus ik, ik heb nog niet prem, zodat je begrijpen kunnen lezen wat er verder gebeurt. Maar laat duidelijk zijn: het recht moet zijn beloop hebben. En uh, wij hebben, als je kijkt naar hoe de Noorse bevolking ermee om is gegaan, dan hebben we enorm veel respect hoe ze hiermee om zijn gegaan. Dat is natuurlijk een explosie geweest van emoties. Uh, d d d d d d ik denk niet dat iemand kan bevatten wat het betekent... als het met je kind gebeurt op deze manier. Wat het ook met de samenleving doe doet. En uh, ik, ik, We moeten verder nog even zien wat er uitkomt. Want volgens mij is het net 15 minuten uh, ja. geleden gepresenteerd. Als je het toestaat, dan wou ik het even hierbij laten. Maar enorm veel bewondering voor de Noorse bevolking. De wijze waar daarmee omgaan. is, ook de wijze waarop de Noorse bevolking. Ik weet nog die dagen daarna dat gelijk. Ik ben even de titel van het lied kwijt, want gebruikt het. Maar ik vond het een verbondenheid. Kippenvel. En weet je wat het grappige is, toen Theo vermoord werd, Theo van Gogh was ik zo woedend op al die radicale moslims, weet je wel, dat ik echt. Gewelddadige gedachten had tegen idioten als maar met en zo. Ja, ik kan en me heel ik, goed voorstellen. Ja, en dan zie ik hoe die Noren reageren. Ja. En dan denk ik, wat zijn ze toch veel betere mensen dan wij? Nou, wat, wat mooi was, is dat ze niet het, het, het, het, het, het kwaad, het nare liet ja. overheersen. En als je dat als, zou zeggen, als bevolking hebt, de wijze waarop ze samen stonden. dat Ik, ik ben de titel van het lied kwijt, maar het maakt me ja. zoveel indruk. Oké, okay, we gaan eerst. Het eerste gedeelte gaat over de persoonlijkheid. Dus, uh, waar ben je opgegroeid? Uh, waar ben je op school gegaan? Welke keuzes ja. heb je gemaakt? Ik ben opgegroeid in het prachtige kerkdorp sint issi uh, een, een klein dorp in de gemeente Haaksbergen met zo'n 1300 inwoners. In uh, ja, en, en of een kerkdorp. Ja, de heilige Isidorus zegt het al. Bescherm uh, van de plattelanders. Hè. Dus ik ben in de plattelandsgemeenschap opgegroeid. Een heel hechte gemeenschap. Wij gaan nog uit van het nobeschap. Uh, dus dat betekent dat de burenhulp enorm belangrijk is. Dat betekent ook dat de Twentse taal enorm belangrijk is. Dus het Twentse dialect. En ik ben ook opgegroeid met de prachtige regel. Dus een, een fantastisch versje... Uh, uit gouden Korenaren, schiep God de Twentenaren. <tie> uit de kaf en de resten de mensen uit het westen. <tie> maar Rien <Aerts. tie> en, dat, en dat geeft al een beetje aan, het zelfbeeld van, van de Twentenaar. <tie> en, en, en informeel heet we ook tukkers te zijn. Er is een enorme verbondenheid. En dat, dat heb ik meegekregen van het platteland. Ik heb er 25 jaar mogen wonen. Ik maar je hebt geen mijn hele redactie, was ja. er zeer verbaasd over. Prem, will, like, platt, <tie> en wild kan gelijk duur gewoon in het plattwens. En dan verstooi ik me helemaal niet meer ik ontzettend trots op en hij wilt kan ik ook gelijk het Twents volkslied gaan zingen. Er maar ligt het tussen Dinkel en land dat mooie en nijvere Twente. Het land van de arbeid, het land der natuur, dat steeds onvolprezen het Twente. Er golft tussen dessen het goudgele graan, doet snel flietend peekje het molenrad staan. Daar ligt op de heide het paarsgroene kleed, dat is ons zo dierbare Twente. Nou, ah, ja, ja, ja. dus voor iedereen dat wil horen, ik ben hartstikke Twents. Nee, ik... maar hoe is het je gelukt om zo accentloos, want ik wist, ik ken je al lang, maar ja, ik heb nooit ja. geweten waar je geboren bent, en dus zo nu ter voorbereiding, en ik vond altijd dat je zo beschaafd praat, ook in de Tweede Kamer, je, je hebt een heel kleurloos accent, maar erg beschaafd, dus hoe, hoe komt het dat dat accent niet is? vastgeklonken bij jou. Dat, dat, dat is um, een kwestie geweest... van goed, goed luisteren en oefenen. En, uh, ik kan ook enorm inslinken. Ja. Dan kan je gelijk aan ja, Dagoet Twente komen. En dan bukte hij weer heel trots op. Ik heb, ja. ik heb in de, in, in de Haarkensbergse Revue gezongen. Allo Janol. En dat was dus echt plat Twente. En het is fantastisch... als je uit een, een streek komt. Dat net als mijn collega's uit Limburg. Die, die overvals, die taal spreken. Dat geeft een enorme verbondenheid. Ik was uh, afgelopen dinsdag in Hogeveen voor een wijkbezoek. Ja. En... Sommige werkbezoeken zijn niet makkelijk, want je weet werkloosheid... je weet naar, naar de dingen die komen voor gezinnen. En het Drens ligt heel dicht bij Twents. Dus ik was daar met mijn collega Achts Wolbert. en toen ik in één keer overging in het Twens. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat gaf zo'n binding met de mensen ook. En het mooie was, het hele management begreep er helemaal niets meer van. <lacht> dus toen ik zei van, nou, deur gewoon in, in, in plat, want dan begreep management er ook niets meer van. Ja. En toen had ik echt contact. Ja, maar dat, dat is natuurlijk thuis warm. ook zo. En dat, dat, dat kent iedereen die in een regio woont. Dus dat versje van de gouden korennares ja. op de daar, onthoud dat. <lacht> Oké, okay. Nog, nog, nog even. je bent opgegroeid. Hoeveel kinderen zat er in het gezin? Ik ben opgegroeid in een gezin van elf kinderen. Ik ben de middelste uh, van elf. Boven mij uh, vijf broers Onder mij uh, vier broers en een zus... Um, dus ja, ik was het oudste meisje en ik werd toen op 1 april geboren. Dus toen na vijf jongens, dat was ook een mooie plat weer... Um, dat niemand dat geloofde. Dus toen mijn vader iedereen ging vertellen van... ja, ik heb, ik heb een dochter, toen zei iedereen na vijf jongens... ja, heus, het zal wel, het ja. zal wel. Dus mijn eerste, eerste geld op de spaarrekening, toen nog de zilvervloot... kreeg ik uit de wetenschapper dat mijn vader zei... we hadden nog geen telefoon toen, ja, nee, ik zo jong ben ik. Um, <lacht> nee, ik maar ik dat mijn vader van. zei van... nou, het uh, is heus, het is echt, het is een <lacht> dochter na vijf jongens... En het mooie is dat bij een van mijn broers thuis, die kreeg in hetzelfde dorp, Sint-Isidorushoef. Ja, het prachtig dorp. Um, die kreeg eerst die dochters en die kreeg een zoontje. Of die kreeg, ja, op, op, uh, op 1 april. Oh, dus toen dus hebt je dus op de zet. Ik heb is hij een neefje, vernoemd, hij is niet aan mij vernoemd. Hij is Juri, maar ik heb wel een speciale band. Maar dat heb ja, ik niet. met al mijn 26 nichtjes en neefjes. Hoeveel? Ja, ik, ik ben de enige van de elf die zelf geen kinderen heeft. Maar nu ik ben, weet ik... Dus heb ik ik heb 26 nichtjes en neefjes, maar daar ben ik trots knokken. op. Ja, als je tussen vijf broers en jongeren broers ja, dus als eerste... Ja. Dan moet je je, moet je je mannetje staan tussen al die... Ik heb, ik heb wel geleerd dat, uh, dat ik me vrij moest houden in een gezin van elf. Want je voedt elkaar op. Ja. En de jongste is geboren bij oudste broer Harry in 1954 en de jongste in 67. Okay. Dus moet je voorstellen dat er toch ja, relatief ja. snel iedere keer weer een, een, een, een, ja. ah. een broodje bij kwam. En, en uh, uh, je, wat voor opleiding uh, ben je gaan doen? Ik ben begonnen met, uh, met MAVO en daarna heb ik de opleiding voor kleuterleidsters gedaan in Enschede. Mm -hmm. Fantastische opleiding. Ik zou, ik zou delen van die opleiding zo terug willen. Uh, ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En ik, uh, ik ben vijf jaar kleuterlijst geweest, onder andere in Enschede op de ik heb Tielschool gewerkt. Ik heb in Goor gewerkt. Dat was mijn eerste baan in 79. Dat heette Mariekus Kleutervreugd. En ik kreeg echt toen nog een gesprek bij de pastoor... als voorzitter van het bestuur toen. Um, ik heb op met Tielschool uh, het Roesting gewerkt. Heel veel geleerd. Heel veel geleerd hoe... Uh, speciaal onderwijs, uh, we hebben daar eerder over gesproken. Ja, want luisteraars, ik moet even wat aan u uitleggen. Ik heb Angelique Eising ontmoet in 2003. Toen was ze net Kamerlid en ik maakte een filmpje over Boris... Boris was een, een jongen die uh, anders was en op school uh, weggezet werd en werd gepest... en uh, thuis onderwijs uh, uh, uh, moest volgen. En toen was ik verbaasd, want we kwamen bij u en u zegt van... ja, ik wil op de televisie geen dingen zeggen, want ik ben bezig met de minister om iets te bewerkstelligen. Dus vind je het erg dat ik niets afwijzend zeg, want ik vind het belang van het kind belangrijker... dan dat ik stoer overkwam en toen was ik meteen verkocht omdat de meeste kamerleden die ik dat altijd kende... alleen maar met de smoel op televisie wilden. En u echt alleen op... of ik begin weer te zeggen, je alleen maar op televisie wilde... als het echt in het belang was van het kind. Dus toen zag ik al jouw, zeg maar, liefde voor het speciaal onderwijs. Ja, en dat dankjewel. is... Hoe lang gebleven? Met ja, jaren en daarna heb ik twee jaar in de Filipijnen gewerkt, ook met kinderen met een handicap, in samenwerking met Stichting Liliane Fonds. Fantastisch fonds ook voor kinderen buiten Nederland in ontwikkelingslanden die, ja, die invalide zijn en die toch ook recht hebben op een plek en toch ook recht hebben op een studie. En dat heb ik dus gedaan. Daarna ben ik twee jaar in de werken. ik heb daarna in Utrecht Zuilen gewerkt. Dat was in de tijd van de basisvorming. Ik heb er op MAVO, LBO, o scholen toen nog gewerkt. Ja, ook, ook, ook heel veel mogen leren. Fantastische kinderen. Dat zijn dus echt kinderen die gewoon tegen je zeggen... ja, juf, je bent helemaal niks. Uh, Achter de gladiol en kinder een baantje op. Uh, en, en, en kinderen die echt je, je hart stelen. Fantastisch. Ik wou even wat tegen Mark zeggen. Die zegt, we zitten in verkiezingstijd, maar deze dame praat over zelf. Domme Mark. Ik beslis in dit programma hoe het gaat. Het is geen zomergast, het is wat Prim ervan maakt. Niet wat jij ervan wil maken. En ik wil dat we, net zoals we, iedere lijsttrekker... zo gezeur, welke vrouw vindt Mark Rutte leuk. Angelique Isaac is een zeer belangrijk Kamerlid... voor de Partij van de Arbeid. En als je weet waar ze vandaan komt... dan weet je op wie je stemt en hoe de persoon zit. Of misschien ben je zo'n dombo die denkt dat je op een president stemt. Maar let goed op, want de fractie... want Angelique, even voor de duidelijkheid... Ja. in jullie fractie... ...als jullie heel groot mochten worden of wat... ...de lijsttrekker heeft ook maar één stem... ...net zoals in de andere fractie. Ja. Ja, dus ja. als wij, de wij, wij ...wij hebben goede discussies in de fractie... ...en dat hoort ook zo. Dus ja, met elkaar... De kom je tot besluiten met elkaar knokje. En met daar elkaar. moet de nummer 1 zich ook bij neerleggen. En de nummer 1 heeft een, een stem, net als iedereen, een zware stem. Ja. En daar hebben we discussies over. Dus wat Diederik inbrengt, dat is, dat is altijd heel fantastisch. En dat, daar hebben we ook discussies over als nodig is. Oké, okay. nu heb ik van de heer Burger een vraag. Uh, uh, uh, gaan we meneer Burger bellen? Of uh, uh, kijk even wie de regie doet. Oké, okay, nee. Meneer Burger vraagt zich af. Als je zo'n liefde hebt voor onderwijs... waarom mogen studenten van de PvdA uh, langer studeren? Het gaat over die uh, lang boete. Ja, ja, ja, en, en, ja. en, en, en geen boeken te betalen. Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel situaties lang studeren... waarin uh, studenten gewoon het, de kans moeten hebben om nog een keer weer... die studie goed te kunnen doen als ze vertraging hebben opgelopen. En als het gaat om, ik geloof, de tweede vraag was de gratis schoolboeken... Ja. Dat is een discussie geweest een aantal jaren geleden. Ook daar hebben we gezegd van, daar moet duidelijkheid zijn voor iedereen. Die schoolboeken moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Oké, okay, Ik heb een paar dingen die ik echt. Alex die zegt: na dit geweldige zang zou ik toch bijna overweg op de PvdA van de A te stemmen. Prima. Dan sting ik het tweede couplet ook nog. En dan in een heel verval, plat, twens als het nodig is. Ik kan het. <laughs> Antony Kat gezegd: enig idee waarom Overeindse zo relatief arm is ten opzichte van laten zeggen Amsterdam? Kan je dat eens vertellen? Ten opzichte van Amsterdam, je hebt natuurlijk over hele verschillende sectoren. Ja. Als je kijkt naar Twente, Twente is natuurlijk ja. een, een heel veel natuurgebied. En heel ik dat gebied. Het is een heel boem in gebied. En ja. kijk even naar de innovatietechniek, kijk even ja. naar de, de infrastructuur. Ja. Kijk naar Tenkaten, kijk ja. naar de Universiteit Twente. Twente maar ja. kijk ook naar de logistieke ondersteuning. Ja. Als je kijkt in die driehoek, hè, we zitten natuurlijk bij de nou ja, internationale uitvalswegen, zo je ja. wilt. We hebben een, een enorme toegang tot Duitsland. Dus de logistieke ja. ondersteuning van met name en Enschede, ja. is enorm. Ja. Ja. Um, en, en Twente ik... zelf heeft pak een beetje een, een bevolking van 650.000. En let wel, Prem, heel veel mensen. Dus vanuit dat, dat Westen, dat, dat kaf en de rest. Ja. <laughs> die komen naar Twente voor, voor de geweldige. Ik noem het Twickel, ik noem het Mars. Jury Mulder is daar blijven wonen Juri, ja. in de stad. En die noemen er nog eens gister, veel. Gisteren zat ik Boom te provoceren. Dus zeker, ik, ja, ik vind Overeenstrijd in de hoop dat ze dan. Ja, ja, ja. Maar zo overtuigd. En toen dacht iedereen dat ik die wist kijk, Saland, dat Overeenstrijd in elkaar Maar het Salland wat aan Twente, ja. aan Twente is natuurlijk ook prachtig. En die en de waar ik het net over had. En, en, en wild, het wildseizoen, als dat begint, heerlijk daar. Ja. Nee, en luisteren. hoeveel, hoeveel, hoeveel uh, toeristen zeg maar, wij niet vanuit het westen naar het oosten trekken? <laughs> ja, dat, dat, dat is okay. enorm belangrijk. Uh, uh, uh, is er nog iets van je persoonlijk wat, wat je zegt dat moet je echt weten? Want je hebt ook gewerkt op buitenlandse zaken, je hebt ondertussen ja. gestudeerd. Jij bent iemand die terwijl ze werkte zich ziet, heeft gestudeerd en heeft ontwikkeld. Nou, wat, wat, wat voor mij belangrijk is geweest... ik heb nooit een, een, een doel gehad van dat moet ik gaan doen. Ik kwam uit de Filipijnen, ik had daar meegemaakt de, de, de, de Marcos-belegging, zeg maar, Aquino. Ja. De, de, de, dat, dat was voor mij enorm indrukwekkend. Mm -hmm. Ik ging om met de Paters-Karmelieten toen... en ik zag hoe verschillend systemen werken, hoe het feudalisme werkte ja. daar. En terug in Nederland dacht ik van, ik heb zoveel gezien, ik ben vrij praktisch, pragmatisch ingesteld. Ik, denk, ik, moet, ik moet weer gaan studeren. Ik moet iets doen met, met, met kennis. Ja. En toen dacht ik, ik ben, ben te oud. Uh, uiteindelijk ben ik toch, toen ik 32 was... ben ik uh, universiteit gaan doen. Eén jaar fulltime properduizen. Daarna deeltijd. En, en daarnaast deed ik reisleiding. Uh, via Van Ginkel Travel in China en Thailand. Moest ook wel wat verdienen. En, ik vond het geweldig om... Ik ben een doener. Dus vanuit, vanuit de concrete situaties heel veel leren. En ik zou dat, dat iedereen wensen... en dat is ook mijn, mijn uh, doel bij de Partij van Arbeid... dat mensen kansen krijgen. Dus ik heb nooit een carrière uitgestippeld. Want mijn collega's, die. Nu nog 30 jaar voor die klas staan. Zich constant vernieuwen. Dat vind ik carrière. Dan denk ik geweldig. Mijn vriendinnen die dat doen op de Padmos in Enschede. Fantastisch. Okay. Peter Brouwer. Ze zit al 12 minuten te bewijzen dat ze gewoon een is. Nee Peter. Ze zit te vertellen wie ze is. Anthony Kachter. Waarom partij als de LPNL niet bij jou aan het woord? Hoe consequent ben je? Ik ben zo inconsequent als de pest. Voor de duidelijkheid. Ik heb Blondie uitgenodigd. Ik heb de hele PVV uitgenodigd. Die komen allemaal niet. En verder kies ik inderdaad mensen die ik ontzettend leuk vind. En ik dat er meer vrouwen in de Tweede Kamer moeten. Dus ja, ik ben zo inconsequent als de pest, Dat is het leuke. Ik kan mijn zakken vullen met belastinggeld en doen wat ik wil. Maar we zitten luisteraars in de studio in Den Haag. Dudok, u mag binnenkomen. U kunt ook bellen met 0800-1121. Meele naar NTR.nl of twitteren naar hekje Radio 1 En deze, Angeline, is speciaal voor jou. En mijn technicus, Martin Hulsof, die was even niet aan het opletten. Dat gebeurt nou altijd. Hier komt die, Angeline, speciaal voor jou. I <laughs> ain't When will those clouds all disappear I Werd je er vroeger veel mee geplakt, Angelie, met dit lied? Hela. Ik vond het geweldig. Ja, nee, maar dus dat je daar altijd Geef. Andy genoemd? soms, ja. ja. ja. ja. Oké, okay, luister, ja. als ik hoor net, er zijn, want mijn technicus uh, uh, ervaart iemand zit ontzettend hard te werken, maar er is iets mis met de telefoon. We kunnen dus niet bellen, maar u mag echt blijven bellen. Dus dat geeft u door aan Mario wat u wil zeggen en dan uh, lees ik het daarvoor. Mevrouw Angeline IJsing, nummer 15 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Heeft u uw verkiezingsprogramma van uw partij helemaal gelezen? Ja, Prem. En hebben die dingen nog wel nut? Zeker, Prem. Oké, okay, kunt u me dat uitleggen? Mijn redacteur Rien Aerts, die las het programma, hè? want dan gaan we zeggen, we gaan wat vragen stellen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou het eigenlijk aan Jette Kleinsman voorhouden, maar aanstaande maanden gaat zij het gast is bij mij ook hier. Komt de doorrekening van het CPB, dat zal uh, aandacht en tijd vergen en dan gaan we tweede kwartier er waarschijnlijk aan. Maar hierbij het verkiezingsprogramma zoals dat nu op de website staat voor het archief. Het lijkt de versie die al vanaf 10 juli 2012 online staat. Ik dacht het eens goed door te lezen, zegt Rien. Nou, ik ben klaar. Gestopt op pagina 13, aan en vormfouten. De PvdA verliest de stem. Uh, blijkbaar is er nog niemand aan de herengracht opgevallen... dat het fotje het niveau van een slechte schoolkrant niet ontstijgt. Beroerde maken, het stuk bijna onleesbaar, maar dat is niet zo erg. Wat wel erg is, dat de PvdA de, de inhoud van hun programma... letterlijk zo onbelangrijk vindt... dat ze zijn vergeten het door de spellingschecker te halen. Op bladzijde 9, van 125 naar 375 miljoen per jaar per aard. De J van jaar valt weg of hebben we het echt over een A voor bijvoorbeeld Tarwe. Op bladzijde 10, er starten elk jaar 40.000 ondernemingen. Hen willen we stimuleren om van hun ideeën... een onderneming heeft geen idee, het is de ondernemer die kan wel ideeën hebben. Kenniswerkers, met de hoofdletter op bladzijde 11, kan... maar dan moet je wel een buitengewoon eerbied mee verkondigen. Bladzijde 11, de toelaging van kenniswerkers en internationale studenten... moet enerzijds aansluiten op specifieke behoeften in bedrijfsleven en wetenschap... aan hoogopgeleide medewerkers en anderzijds worden ondaan... ...van bureaucratische rondslop. Ik snap het niet als ik die zin lees. Bladzijde 11. Maatschappelijk ondernemen is gewenst. Daarbij pleit ze. Wie is ze? Maatschappelijk ondernemer is geen ze. Maatschappelijk ondernemen pleit helemaal niets. Het is een kromme zin. Ministeries met de hoofdletten, dat kan... ...als je de volledige naam van het ministerie... ...als eigen naam wordt geschreven. Hier niet. Versterking. Een spatie te veel op bladzijde 12. Bladzijde 13. Bang. Spatie. Kun. Spatie te veel bladzijde 13. Internat en dan een streepje, O-naal, verkeerde woord ontbreken. En dat voor een partij die een verplichte inburgering is, voor migra die voorverplichte inburgering is voor migranten... die zich voor langere tijd in Nederland vesten en nog geen Nederlands kunnen spreken. Mevrouw Eisek, dit is het bewijs dat niemand van je partijleiding dit stuk leest... want anders had u het wel gezien. Je bent zelf onderwijzeres, Angelique, ik kan me voorstellen... dat als je het leest, dat je het niet ja, ergert aan ja. deze foto. Ik... Dat er een fout in staat, als jij het zegt. En dan zien wat dat heeft nagekeken. Nou, maar ik vind het wel, ik, bedoel, laat ik, zeggen, ik vind het ook wel fijn dat je een deel van ons verkiezingsprogramma nu hebt voorgelezen. Ja. Voor de sterke dingen waar we voor staan. Dus dat, dat, dat is plezierig. Eh, ik, ik zal er nog eens goed naar kijken. Ik um, het ja, niet. Dit is het document waarmee ja. jouw partij ja. met jouw Samsom als nummer 1... naar de kiezer gaat en zegt: Nederland sterker ja. en socialer. bars slecht Nederland. Waarschijnlijk prem. No Waarschijnlijk, Prem, is dat in, in snelheid gebeurd. En met dat jij het zegt, zal ik er gelijk naar kijken zo meteen. Maar ik vind het wel fijn dat je een aantal van onze maatregelen toch even naar voren brengt, onze voorstellen. En ik zal net rest heel goed Want ik, ik, ik, ik ga je advies even opvolgen nu. Oké, dus laat me dit zeggen, Angeline. Als ik een kolom schrijf, als ik een in ingesloten stuk schrijf, het eerste wat ik doe. Is, dan vraag ik altijd om iemand anders om het te ja. lezen. Want je ziet je eigen fouten niet meer. Dat is zo. En ik kan me niet voorstellen dat jullie zoveel leden hebben. En dat ik met Premtime en Rien, zeg maar, de eerste zijn... Rien Aerts, redacteur, dient al deze taal en spelfoto's Dus dan vraag ik me af. Ja. Weet je, en ik vraag het aan veel leden. Ik heb veel vrienden die nog lid zijn van de maar Partij prim, van de Arbeid. Maar heb je me gelijk? Ik zeg alleen, het was in, heel veel dingen moesten in snelheid. Ja? En geef me even de tijd om er naar te kijken. Dan gaan we het vast helemaal weer goed maken. Uh, ik, gisteren sprak ik met een nog steeds lid zijnde van de Partij van de Arbeid. 74-jarige man. Zijn hele leven Partij van de Arbeid gestemd. En hij zei tegen me, Prem, doe mee met de SP... Hij is helemaal teleurgesteld. Je bent nu al vanaf wanneer ben je lid van de Partij van de Arbeid? Sinds 1996. Oké, okay. die teleurstelling bij kiezers van de de Arbeid, kan je die begrijpen? Ik kan het pas begrijpen als ik met mensen gesproken heb. Want als ik iemand spreek, ik zou een voorbeeld geven... iemand die 45 jaar lid is geweest en uh, waar ik een berichtje van krijg... dan zeg ik, geef me even je telefoon en dan bellen we. Dan probeer ik eerst te begrijpen waar de teleurstelling vandaan komt. Want soms kun je ook dingen uitleggen, toelichten. Soms zijn het ook zaken waar mensen teleurgesteld zijn die ik niet kan wegnemen. Dan moet je eerlijk zijn over een maatregel die wij als Partij van Arbeid gaan nemen. Mm -hmm. Dus ik probeer het, ik kan het pas voorstellen als ik met mensen gesproken heb... Anders niet. Oké. Okay. Rebecca uit Almere vraagt... Wat moet ik stemmen? Ik ben altijd lid geweest van de Partij van de Arbeid. Toen heb ik mijn lidmaatschap opgezegd... toen Bos nummer 1 was. Want ze vertrouwde Bos niet. Vertel haar waarom ze in hemelsnaam... P van de A moet stemmen omdat, beste Rebecca, de Partij van de Arbeid... een partij is die er voor iedereen wil zijn... het is heel lastig om dat sterk en sociaal neer te zetten. Eh, voor alle sectoren. Maar wij doen het, wij proberen het. We hebben daar een eerlijk verhaal voor. En, eh, beste Rebecca, als je mij je telefoonnummer stuurt... dan ga ik graag met je in gesprek. Want dat is iets makkelijker dan de 30 seconden die ik van Prem krijg nu. Belt <lacht> maar Dus als je me, als je me een berichtje stuurt... a.ijs, 2 kamernl Dan bel ik je. Of wanneer je in Den Haag woont, wel, dus neem we een kop koffie... The cat sat on en dan ligt hij graag ons vriesersprogramma toe zonder de spelfouten. Belsma zegt, wat een rijk van kleursterlijster tot JSF. En dan ook nog uit Twente, goede keusstukkers. Dat zijn de beste vriesers van Overijssel. En Bert Kuijt zegt, mooi gedicht, maar je vergeet het begin. Schotschip uit Gouden Aarde de Groningers, Twente en, en de Am En de, de Groningers, de Drentenaar en de Twentenaar kijken. Maar we delen veel in het Hoge Noorden natuurlijk. We delen heel veel met elkaar. Uh, uh, Angelien, we zijn bijna aan het einde. De tijd vliegt. Ik, ik, ik wou twee dingen zeggen. Ik vind je geweldig. Vrouw. Ik uh, kwam je vaak tegen en ik vind de manier waarop je kalm bleef alles zo geweldig. Het vertrek van Job Cohen, heeft dat je persoonlijk pijn gedaan? Ja. ja. En waarom is hij mislukt? Job Cohen is, is volstrekt niet mislukt. Job Cohen is een ongelooflijk fijn persoon. Uh, uh, integer, iemand die betrokken is... Uh, ik, ik ga niet voor Job spreken. Ik zeg alleen wat jij mij nu vraagt. Het heeft me persoonlijk geraakt. Ik heb ook heel goed contact met Job. En ik denk dat heel veel. Of ik wil zou bijna willen zeggen dat alle mensen uit de fractie dat hebben. Maar op een gegeven moment zijn er zaken waar je met z'n allen voor moet staan. Maar Job is een fantastisch mens. Je bent er vanaf 2003. Je bent een van de langzittende Kamerleden van de Partij van de Arbeid. nu nog in de fractie. Ja. Ja. Ben je het langzittende kamerlid? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Diederik zit langer. Zit Diederik <laughs> ja, zit ja, langer eerder. Uh, Jeroen Dijsbloem, Mariette Hamer. Uh, nee, nee, nee. Er zijn nog een aantal meer van mensen in de fractie. Ben je zelf zitten. veranderd in de afgelopen acht jaar? Volgens mij verander je iedere baan die je doet, ieder beroep die je doet. Maar uh, volksvertegenwoordigen is geen baan. Dus het, is, het, is het ambachtelijk werk moet je leren kennen. Is Premier Frans in iedere baan als ik jou zou vragen bij Frans afgelopen acht jaar? Nee, nee. Nee, ja, nee Prem niet, oké. Okay, uh, <laughs> luisteraars, zelde... prem, prem is niet veranderd voor iedereen die het wil weten. in acht jaar <laughs> tijd. Ik ben dezelfde schreeuwleerlijk gebleven die ik altijd al was. Ja, maar soms vind je een tootje lager, soms eentje je hoger. Ja, dat is wel waar. <laughs> oké, okay. okay, luisteraars, meneer Boudewijn heeft een mail gestuurd... of mevrouw Ezing wil uitleggen voor de JSF. Ze is daarover al in primtime geweest... en ik vond het leuk om een keertje over iets anders te praten dan die eeuwige JSF. Oh, ook, en... deze, ook deze meneer mag me Ja, gerust een, ja, nee, een mail sturen, heb, heb ik het, heb het voor de JSF. Ja, maar, vind ik... uh, uh, uh, uh, al, jullie staan er moeilijk voor. Blijf je in de Kamer ook als jullie ver, uh, ver, verliezen? Wat denk je? Wij verliezen niet. En we gaan... We, Prem, kom op. We gaan enorm goed. Diederik doet het heel erg goed. Het gaat goed, het komt goed. En we komen er. En dat is, als je op de lijst staat... je bent volksvertegenwoordiger, dan ben je dat. Weet je wat ik jammer vind? Ik vind, Angelina... Ik, ik, ik, ik, ik vind er een geweldig mens. Ik vind er een integer mens. Is heeft nog nooit... Iets tegen mij gezegd wat later niet bleek te kloppen. Dat kan je van weinig mensen zeggen. En iedere keer als ik het tegen. Dit tegenkom, klopt dus ook dan. Ja, nee, <laughs> dat ik ook, maar dat wil ik zeggen. Ik vind je echt... Maandag heb ik Jette ja, maar vind ik ook geweldig, mens. Alleen, ik vind die partij van jullie zo... Ik bedoel, Wolfsen als apparatschiek. Het zit Sorry, vol met die uh, uh, uh, uh, zakkenvullers oh, oh, prem, prem, prem, die verantwoordelijkheid Stop, nemen. stop, stop. Ja, juf. Da precies. Daar gaan we weer met zakkenvullers. Dat vind ik echt zo'n... Ik vind dat volgens een lange de nee, burgemeester. Nee, nee. Hij, hij brengt het nee, amb van de burgemeester aan toe. Ik nu niet met jou een discussie over Aleid Wolfsen voeren. Uh, dat is een hele andere discussie. Aleid doet enorm goede dingen in Utrecht. En soms worden dingen ook controlesgas gelegd. Daar kan ik nu niet over oordelen en volgens mij jij ook niet. En het is veel te makkelijk om het zakvullest te hebben. Een volksvertegenwoordiger staat voor heel veel zaken. En dat is wat we neerleggen. En dat is waar dit werk over gaat. Anjurlijk Het gaat je heel goed hartstikke bedankt. Ik heb een fantastisch half uurtje gehad. Luister naar Dank je Dankjewel, U, u, u ook.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 Uh, uh, vandaag die regie uh, Fatima. En de productie werd gedaan door Hans Twint en Mo Moussaru. Techniek, Martin Hulshoff, eindredactie redactie, kies hun hoofdredactie Fransjaard, Jennekens. Naast Ter Jan van den Putter. Daarna de lekkere stem van Deborah Bleckenhorst. Maandag zijn we daar wel, zoals ik al zei, met Jette Kleins. Maar ook van de PvdA, hier vanuit Dudok in Den Haag. Geniet van uw weekende tot maandag. En ik draai dit niet voor u, Chelsea, Chelsea. Dat betekent, we gaan maar ons gangetje op de aarde. Zeg nooit vaarwel, want je komt elkaar sowieso tegen. Namaste, dag. गुनगुना ते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.